You yeah, might heb ik over het Koninkrijk van God, deel 1. Nou, Yeshua heeft het in de evangelie heeft hij 80 keer over het Koninkrijk van God, over het Koninkrijk der hemelen. Dat is natuurlijk best wel opmerkelijk, dus dat heeft een hele grote impact. En het is ook vreselijk belangrijk, blijkbaar. Yeshua heeft ook constant alleen maar gepreekt over het Koninkrijk der hemelen, of het Koninkrijk van God, wat hetzelfde is. Nou, de vorige keer ben ik daar al op ingegaan, daar heb ik een aantal aspecten benoemd. ...en ik ga nou wat de diepte in, zeg maar. Dus wat is dit koninkrijk? Een koninkrijk bestaat uit ja, iemand die dan de macht heeft over het koninkrijk. Vaak is dat een koning, hè. Een koninkrijk. Maar die heeft ook onderdanen. En wie zijn dat nou? Wie zijn nou de onderdanen van dat koninkrijk, dat hemelse koninkrijk? Kun je jezelf uitschrijven bijvoorbeeld uit dat koninkrijk? Nee, kun je makkelijk lid worden, kun je makkelijk krijgen uitschrijven... Wat zijn de grenzen van dat koninkrijk? Heb je een paspoort nodig? Dat lijken allemaal hele rare vragen, maar het is gewoon een vraag die eigenlijk ook bij een normaal koninkrijk tevoorschijn komen. Dus wat is nou het onderscheid? En wat zijn de kenmerken van een burgerschap? Nou, zo een aantal vragen die ik opgeschreven heb. En je kunt nog wel veel meer vragen verzinnen. Onderdanen. Wie behoren nou tot de onderdanen? Is het nou een vastgesteld iets... Je kunt denken bijvoorbeeld aan engelen. Horen engelen bij zijn koninkrijk? Of horen engelen niet tot zijn koninkrijk? Zijn dat alle mensen? Horen alle mensen bij zijn koninkrijk? Of is het een speciale groep, de uitverkorenen, waar vaak over gesproken wordt? Of is het alleen Israël? Of zijn het alleen de gelovigen? Het zijn allemaal dingen die in de Bijbel staan, maar die allemaal door elkaar heen gebruikt worden. Wat zijn nou de echte Onderdanen van dat koninkrijk want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk Spreuken 14 vers 28 die zegt in een talrijk volk ligt de glorie van een koning maar in gebrek aan volk ligt de ondergang van een machthebber nou dat snap je als je natuurlijk een koninkrijk hebt en er zijn bijna geen onderdanen dan stelt die koning eigenlijk heel weinig voor nou, dat is ook met het hemelse koninkrijk zo als er niemand onderdaan zou zijn van dat koninkrijk ja waar hebben we het dan over dan stelt dat eigenlijk niks voor nou gelukkig is dat niet zo het is een eeuwig koninkrijk en het aantal onderdanen, dat is ja, niet te tellen, denk ik. Dan kunnen we iets van lezen in openbaring 7, vers 9. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Dus niemand kan ook vertellen hoe groot dat rijk is. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaarden en palmtak in hun hand. Nou, dat moet echt een gigantische menigte zijn... Je hebt af en toe zien was van die plaatjes dat grote rellen zijn of zo. En dat er dan echt zo'n hele grote pleinen vol met mensen staan. Nou, dat is nog niets vergeleken met wat hier staat. Het is zoals, stel, niemand kan het tellen. Dus niet eens een indruk geven van, joh, het zijn zoveel biljoen mensen of zo. Nee, het is gewoon niet te benoemen. Zoveel. En allemaal met witte kleden. En allemaal met palmtak in hun hand. Die dus gedragen worden ook bij Loofhuttenfeest. Nou, het moet een geweldig gezicht zijn. Dat kan niet anders. En ik denk dat de koning ook... Ja, die moet zo ontzettend blij zijn met zo vreselijk veel onderdanen. Ja, dat is onbeschrijfelijk, denk ik. Dat is onbeschrijfelijk. Maar wie behoren daar nou toe? Wie zijn dat nou? Wie staan daar nou allemaal? zijn het engelen. Psalm 91 vers 11, die zegt... want hij zal van u zijn engelen bevel geven... dat ze u bewaren op al uw wegen. Dat gaat dus over de mensen. Die worden dus geholpen... door de engelen. Want hij, Yahweh... geeft zijn engelen bevel... dat zij ons bewaren... op onze wegen. Dat staat er. Psalm 103 vers 20 zegt... loof Yahweh, u... zijn engelen, sterke helden... die zijn woord uitvoeren... Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Dus engelen zijn sterke helden die zijn woord uitvoeren. En ze zijn dus gehoorzaam. Ze gehoorzamen dus aan het woord wat Yahweh spreekt. Dat ze moeten doen en dat voeren ze stipt uit. Psalm 104 vers 4. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot vlammend vuur. steeds de nadruk op ze zijn tot hulp ze zijn uitvoerend ze helpen ze doen direct wat hij vraagt wat hij zegt Matthäus 13 vers 41 de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen dus het zijn ook nog een soort schoonmakers ze ruimen een hele hoop troep op struikelblokken die in de weg liggen voor mensen. En hen die de wetteloosheid doen, worden aangepakt. Allemaal door zijn engelen. Matthäus 18, vers 10, pas op dat u niet een van deze kleine veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn vader, die in de hemelen is. Dit gaat over kleine kinderen. Die blijkbaar een engel voor de troon van Java hebben staan. Dat is op het moment dat Yeshua heel erg boos wordt, als die kinderen worden aangepakt. En hij zegt, pas op, pas op. Dat je niks met die kleine doet. En er gebeurt wel tegenwoordig met kleine. Je leest het bijna elke week. Verschrikkelijke dingen die gebeuren met kleine kinderen. Het moet een drama zijn, ook in de hemel. Voor het aangezicht van Java, want het wordt allemaal doorverteld. Geloof maar dat hij het weet. En dat hij ook zal reageren erop. Marcus 13, vers 27. En dan zal hij zijn engelen uitzenden... en zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken... van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. Nou, dit moet nog gebeuren. Daar zitten we op te wachten eigenlijk ook. Dat hij zijn engelen uitzendt... en dat hij iedereen zal vergaderen rondom zijn troon. Om voor zijn aangezicht te staan. Om hem met z'n allen... Ja, je kunt je maar niet voorstellen dat je met z'n allen daar staat... en hem aan het loven bent... Ja, dat moet een feest zijn. Dat is ongekend. is 13, vers 32. Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet. Ook aan de zoon niet. Maar alleen aan de vader. Dus ook de engelen zijn niet alwetend. Ze doen precies wat ze gezegd worden. Maar ze weten niet van de plannen van God. Sommigen krijgen daar een inzage in, zou je zeggen. Er zijn een aantal, die zijn daar weer boven verheven. Zoals Gabriel en Michael, Maar zelfs die weten niet wat het moment is dat Yeshua terugkomt. Dat weet alleen de vader. Zelfs de zoon weet het niet, staat er. Lucas 12, vers 8. En ik zeg u, ieder die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ook de zoon dus mensen beleiden voor de engelen van God. Nou, dat is opmerkelijk, hè? Dan zeg je, wat hebben die engelen daar nou, nou toch mee te maken? Dat mensen zoals wij uitkomen voor de naam van Yeshua of voor de naam van Yahweh. Want ieder die hem beleiden zal voor de mensen, die zal Yeshua ook beleiden voor de engelen van God. Dat is toch apart? Wat heeft dat voor functie, zou je zeggen? Wat heeft voor functie dat die engelen weten dat wij uitkomen... Ik denk dat er toch regelmatig wat gezegd wordt, ook door de engelen. Dat ze toch veel in de gaten hebben. En dat veel eigenlijk ja, een beetje doorgebriefd wordt. Klinkt een beetje negatief. Ik denk dat het heel positief bedoeld is. Lucas 12 vers 9. Maar wie mij verlogen zal voor de mensen. Dat is er weer de negatieve kant van. Die zal verlogend worden voor de engelen van God. Dus ook de engelen van de God weten wie Yeshua verlogene. Nee, dat wordt allemaal aan hun verteld. Lucas 20, vers 36. Want zij kunnen niet meer sterven. Omdat zij gelijk zijn aan engelen. En ze zijn kinderen van God. Omdat zij kinderen van de opstanding zijn. Dus engelen sterven niet. Blijkbaar niet mogelijk. 1 Corinthië 6, vers 3. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Nou, hier zien we uit de eerste keer dat wij dus boven de engelen verheven zijn. Want wij zullen ze oordelen. En het oordeel is altijd van degene die hoger staat en niet degene die lager staat. Hebreeën 1 vers 4, hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfde ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Nou, dat is logisch, hè? Yeshua is ook veel hoger geworden. Hij is altijd al veel hoger geweest dan de engelen, zou je zeggen. En zijn naam is sowieso voortreffelijker dan de engelen. Want de meeste van de engelen worden niet bij namen genoemd. Er zijn er maar een paar, hè, wat ik zei. Maar de meesten, die worden gewoon genoemd als engel. Hebben geen naam. Hebben geen geslacht. Is een soort geest. Entiteit. Hebreeën 1 vers 5. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd... U bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Dat heeft hij maar tegen eentje gezegd. Dat is Yeshua. Dat is zijn zoon. Die heeft hij verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Dat is niet aan een engel verteld. Nee, dat is verteld aan Yeshua direct. Hebraïet 2, vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Dus ook de engelen zullen dus niet regeren. Zullen dus niet regeren over de komende wereld. Dat staat wel geschreven over de mens. Hebreeuw 2 vers 16, want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Nou, hier zit je eigenlijk op te wachten, hè. Van, dus niet de engelen worden aangenomen. Dus die hele grote scharen, die gaat dus niet over de engelen, want hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Het gaat echt over de mensen. Dus dat hele grote getal van onderdanen, daar zijn de engelen niet bij. Dat zijn dus niet zijn onderdanen. Nou, dat zijn de mensen. 2 Petrus 1 vers 12. Aan hen de profeten werd geopenbaard... dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen... die u nu verkondigd zijn door hen... die u het evangelie verkondigd hebben door de heilige geest. Die vanuit de hemel gezonden zijn dingen... waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Dus ze hebben wel een begeerte, de engelen. Ze willen wel heel graag veel dingen weten. Ook over het heil... Wat geopenbaard is aan de profeten om dat te vertellen. Maar wat niet geopenbaard is aan de engelen. Dus ze horen heel veel. Je zou zeggen van ze zitten eigenlijk ja, in de troonzaal van God. Dus je zou bijna zeggen ze weten eigenlijk, ja, ze horen eigenlijk alles. Toch is dat niet zo. God geeft speciale openbaringen aan de profeten om dat te vertellen tegen de mensen. Dat gaat aan de aandacht van de engelen voorbij. Die willen het wel weten, dat staat er, maar ze horen het niet. Pas op het moment dat het verteld wordt aan de mensen, denk ik, dat hun het ook mee horen. Maar dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik wel, dat hun het dan ook horen. Dat is niet van op voorhand, maar dat is pas achteraf. 2 Petrus 2, vers 11, terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens lastelijk oordeel tegen hen indienen bij Yahweh het zijn dus niet de engelen dus de onderdalen dat waren de mensen nee, dat was heel duidelijk uit het hele stukje van de engelen gaat het dan over alle mensen of praat je alleen over een heel select groepje de uitverkorenen en dan ligt het maar net aan in welk kerkverband je zit want er zijn een aantal kerkverbanden Daar is dat heel eng de uitverkorenen dat is maar een heel klein select groepje dus waar hebben we het dan over en Kronieken 16, vers 13 zegt: Nakomelingen van Israël zijn dienaar, kinderen van Jacob zijn uitverkorenen. Dus daar wordt gezegd dat is dus de nakomelingen van Jacob zijn uitverkorenen zijn. Psalm 105, vers 6. Nakomelingen van Abraham zijn dienaar, kinderen van Jacob zijn uitverkorenen. Exact, dat is een herhaling eigenlijk van dat vorige vers. Dat is letterlijk aangehaald. Psalm 105 vers 43, zo leidde hij zijn volk uit met vreugde, zijn uitverkorenen met gejuich. Nou, dit gaat nog steeds over de Israëlieten, die met gejuich uitgeleid worden uit Egypte. Dat hele volk, er wordt niemand buitengesloten. Dat hele volk wordt uitgeleid, dus dat hele volk is dan ook uitverkoren. Psalm 106 vers 5, zodat ik het goede van uw uitverkorenen mag zien, mij mag verblijden met de bijstand van uw volk, mij mag beroemen met uw eigendom. Gaat nog steeds over Israël als zijnde de uitverkorenen van Yahweh. Je zei 43, vers 20: de dieren van het veld zullen mij eren, jakhalzen en struisvogels, want ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om mijn volk, mijn uitverkorenen, te drinken te geven. Gaat nog steeds over Israël, het is nog steeds een apart volk, apart gezet, uitverkoren door Yahweh. Jezaja 65 vers 9. Ik zal nageslacht uit Jacob doen voortkomen. Uit Juda een erfgenaam van mijn bergen. Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen. En daar, en daar zullen mijn dienaren wonen. Nou, dat gebeurt hè? op dit moment. Er worden gewoon prof profetieën waarheid. Er wordt wel gezegd als je daar de vruchten koopt op de markt. Dat je vlees geworden profetie eet. Want dat staat gewoon in de Bijbel. Dat zal gebeuren. Dat was niet meer... Maar het is weer gekomen. En dat is gewoon een profetie die God waar heeft doen worden. En alle profetieën zullen waar worden van Yahweh. Want het bestaat niet dat één profetie niet waar zal zijn. Isaiah 65 vers 15. U zult uw naam voor mijn uitverkorene achterlaten als een vloekwoord. En de Heer, Yahweh zal u doden. Maar zijn dienaren zal hij noemen met een andere naam. Nou dat is afschuwelijk hè. Dat hij een soort vloek uitspreekt over Israël. ...omdat ze niet gedaan hebben wat hij van hun vroeg. En dan zegt hij dat hij, die uitverkorene... ...die hij dus uitverkoren had, apart had gezegd... ...dat het als een vloekwoord zal klinken. Nou, dat is toch heden ten dagen nog steeds zo, hè? Het woord jood het wordt zoveel gebruikt als vloekwoord. Het was niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat het een zegen zou zijn. Dat iedere keer als zijn volk aangehaald wordt... ...dat het zou betekenen dat het een zegen is...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 en zegt van, nu ga ik weer zegen uitstorten over mijn uitverkorenen. Dit is nog steeds niet zo, hè? Wel een heel groot gedeelte van wat ze planten, dat kunnen ze eten, dat mogen ze verkopen. Maar als je na afgelopen zomer kijkt hoeveel er verbrand is geworden door toedoen van de Palestijnen, ja, dan is dit niet helemaal waarheid geworden nog. Dus daar zitten we op te wachten, dat is nog steeds niet zo. En dat de dagen van zijn volk als de dagen van een boom zullen zijn. Nou, hoe lang is het een dag van een boom? 350 jaar geloof ik of zo. Nou, dat is echt niet. Achter... Ja, ligt aan welk Ja, in Amerika. Ja, ja nog ouder. Ja. We zijn bij een boom geweest, die was al iets van 1300 jaar of zo. Dus... Maar goed, 120 jaar had God gezegd na de zondvoet. 120 jaar zullen ze zijn, langer zal niet meer. En dat is nu een enkeling, die wordt iets ouder als 120. Hè? Verleden geleden was er nog zo'n lijstje van uh, de oudste persoon nu. Die was uh, 117 en zoveel maanden. Dat is fors, hè? Maar weet weet nog steeds niet de dagen van een boom. Nog lang niet zelfs. Dus of dit echt ook weer ja, zo zal gebeuren. Want als je kijkt naar de eerste tijd, net naar de schepping, was het wel zo. Thuzalem, 969. Ja, dat is onvoorstelbaar. Matthäus 24, vers 22. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar te willen van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Dat gaat dus over het laatste der dagen dat er allerlei plagen zullen ontstaan en uitgestort worden over de mensheid. En dat dan die tijd ingekort wordt ja, voor en door de uitverkorenen. Als er geen uitverkorenen meer zijn, dan zal onverkort uitgestort worden. Maar omdat de uitverkorenen zijn, worden die dagen ingekort om het lijden voor hun minder te maken. Matthäus 24, vers 24, want er zullen valse Christenen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Nou gelukkig staat het antwoord hier al in opgenomen, hè? het is niet mogelijk dat de uitverkorenen misleid worden. Want dat staat er, dat lees ik er tenminste uit. Als het mogelijk zou zijn, maar het is niet mogelijk, dan zouden ze ook de uitverkorenen misleiden. Maar ik denk niet dat als je uitverkoren bent, dat je dan in een valse christus trapt. Dan kan ik me niet voorstellen dat iemand zich voordoet als valse christus en dat je dan daarin meegaat. En zegt van ja, dan ga ik achteraan, dan ga ik achteraan lopen. Valse profeten, er zijn er wat geweest. En nog steeds denk ik dat er heel veel valse profeten zijn. Er zijn mensen die zich gewoon apostel noemen, hele ten dagen. Die zich uh, gewoon zeggen, ik sta in het rijtje van de apostelen. Ik denk, nou, dan moet je toch. Ik heb daar een beetje moeite mee, eerlijk gezegd. Wat was nou het onderscheid van de apostelen? Dat zegt Paulus, hè, dat Paulus als ontijdig geborene ook nog Yeshua heeft mogen zien. En daardoor dus ook apostel genoemd wordt. Omdat hij dus een directe oproep van Yeshua heeft gekregen. Om zijn woord te prediken. Ik denk, dan moet je nogal... Ja, dan moet je nogal wat zijn om dan je eigen als apostel te gaan opwerpen. Matthäus 24, vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luidbaar schal. En ze zullen ze uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Het ja, is natuurlijk onvoorstelbaar wat er dan gaat gebeuren. Dat is overal vandaan, uit heel de wereld waar ze zich ook maar bevinden... Ze zullen bij elkaar gebracht worden door de engelen die uitgezonden zijn onder luid bazuigerschal. Ik denk dat ook de hele aarde die zal beven van dat bazuigerschal denk ik. Iedereen zal weten van nu is er echt iets heel speciaals aan de hand. Dit gaat niet zeg maar in een klein hoekje gebeuren. Dit is niet iets wat optreedt. En dat iedereen zegt joh wat uh, zou er wat aan de hand zijn of zo. Nee ik denk dat iedereen weet van nou, nu gaat er echt iets gebeuren. Ze hebben toch gelijk. Ze hebben toch gelijk. Lucas 18, vers 7, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Ook wanneer hij lang wacht om hen ter hulp te komen. Als je alleen maar al denkt aan Abraham, hoe lang hij heeft moeten wachten voordat hij een zoon kreeg. Onvoorstelbaar. Heel erg lang. Maar toch, de belofte die God gegeven heeft, die komt. Hij laat hem in vervulling gaan. Hoe lang je ook moet wachten, hij zal doen wat hij gezegd heeft. Want hij is trouw. Hij kan niet liegen. Romein 8, vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Dus wie zou er moeten zijn. die dan beschuldigingen inbrengt tegen hen? Dat kan gewoon niet. Romein 11, vers 7 en 8. Wat dan? Wie, wat Israël zoekt. dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verlangen. heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat. God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Tot op de dag van heden. Dus het uitverkoren deel. Dus eerst zag je dat eigenlijk heel Israël uitverkoren was. Werd uitverkoren genoemd dus uit Egypte trokken. Het hele volk. Nou gaat Paulus het wat verengen. Paulus zei ja, je hebt dus het uitverkoren volk. Maar daarvan heb je een uitverkoren deel. En de rest... Die zijn verhard. Die hebben zich verhard. En God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Tot op de dag van heden. En dat kunnen wij ook nog steeds zo zeggen. Dat is wel wat veranderd. Gelukkig zijn er veel die tot geloof komen. Maar er zijn ook nog steeds een hele hoop, het grootste gedeelte, die er niets van willen weten. Helemaal niets. Het enige voordeel is. dat er wel heel veel orthodoxen zijn die met een enorme Messias-verwachting leven. Meer als dat wij doen, heb ik het idee. Ze Zijn meer vervuld van de Messias... leven meer in overeenstemming met de Messias... dan dat wij doen. Maar goed, dat is mijn interpretatie. Als je leest en als je hoort van hun... hoe dat helemaal door hun leven verweven is... gaan wij dan zeggen dat hun er niet bij horen. Hun hebben net zo'n grote, misschien nog wel grotere... Messias-verwachting als wij. Alleen voor hun is hij nog niet gekomen... Voor hun moet hij nog steeds komen. Maar dat is eigenlijk dezelfde situatie als die je had in het Oude Testament, om het zo te noemen. Dat waren ook de mensen die hadden zicht op de Messias, hebben hem niet meegemaakt. Maar zijn in dat geloof en in dat vooruitzicht zijn ze gestorven. En ik denk niet dat er iemand is die dan zegt, ja nee dat geldt niet. Want ze hebben niet de naam Yeshua erkend. Dus die zijn niet tot geloof gekomen. Jawel, die zijn wel tot geloof gekomen. Die zijn tot geloof gekomen met uitzicht op de Messias. En ik denk dat dat nu ook zo is. Dat heel veel orthodoxe joden met een volledig uitzicht op de Messias... ook al hebben ze hem niet bij name gekend... dat ze wel dat heil krijgen. Dat zijn natuurlijk hele moeilijke discussies. Colossense 3, vers 12. Kleed u zich dan als uitverkorende van God... heilige en geliefde met innige gevoelens... van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid... zachtmoedigheid en geduld. Dat zegt hij dus tegen de Colossense. Dat waren geen Joden. Dat waren gelovigen uit de heidenen. En hij zegt ineens hier zo, ja, maar jullie zijn ook uitverkorenen van God. Dus jullie horen er ook bij. Heiligen noemt hij ze, en geliefden. En die moeten zich kleden met een aantal aspecten die hij ook vernoemt als gaven van de geest. Dus hij verwacht ook dat dus de uitverkorenen van God iets uitstralen, iets doen met hun omgeving. 2 Timotheüs 2 vers 10 Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid Nou dit schrijft hij dan eigenlijk ook uit een gelovige uit de heiden want is dat wel een speciaal geval maar hij wordt wel ook uitverkorenen genoemd en Paulus zegt dus van om de mensen te winnen dat hij alles verdraagt eigenlijk om dus de groep uitverkorenen groter te maken. Titus 1, vers 1: Paulus is een heeft van God en een apostel van Jezus Christus. overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God. en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is. Dus hij zelf sluit zich sowieso erbij in. als zijnde: Ik ben uitverkorene. Dat was ook heel duidelijk. Hè? Als Yeshua zich openbaart aan hem. en hem direct roept. nou dan ben je wel een uitverkorene, denk ik. Het geloof van de en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is. En godsvrucht is een beetje een oud woord, hè, maar dat is eigenlijk de wandel die je hebt door het leven met God. 1 Petrus 1 vers 2 uitverkorenen over inkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Dus uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God. Nou dat is logisch. Hè? Hoe kun je anders uitverkoren worden als God er niet mee instemt. Dat kan eigenlijk niet. hè? Dat zou heel raar zijn. Maar dan nog heb je de heiliging van de geest nodig. Tot gehoorzaamheid. Nou waar heb je nou gehoorzaamheid voor nodig? Om dus geboden op te volgen. Anders heb je geen gehoorzaamheid nodig. Je moet dus gewoon doen wat hij zegt. En lopen in het pad wat hij voor je neergelegd heeft openbaring 17 vers 14 ze zullen oorlog voeren tegen het lam maar het lam, want de Heer der Heer is hij en koning der koning is hij zal hen overwinnen en zij die samen met hem zijn geroepene, uitverkorene en gelovigen mooi hè? dus nu pakt hij ineens een aantal groepen die hij eerst een beetje apart heeft gezet, die zet hij nu bij elkaar van ja dit zijn dezelfde daar wordt nog steeds dezelfde groepen mee bedoeld. Alleen hij noemt ze door elkaar. Israël wordt heel vaak de uitverkorenen genoemd. De gelovigen. Dat zijn er vaak de gelovigen uit de heidenen. Ja, de geroepene idem dito. En toch heeft hij het heel vaak over de uitverkorenen. Dat er ook weer een bepaalde club daarvan uitverkoren is. Dus waar het eerst heel groot was, heel Israël, wordt het verengd naar nou, degenen die echt luisteren en doen wat God vraagt. En het wordt aangevuld met de geroepene, de gelovigen uit de heidenen. Is dat nou iets nieuws? Is het nou iets wat pas in het Nieuwe Testament naar voren is gekomen? Nee, dat was in het Oude Testament al zo. Ten tijde dat ze uittrokken uit Egypte, trekken er heel veel Egyptenaren, maar ook van allerlei andere landen trekken er mee. Volgens de... Rabbisch die zeggen dat op het moment dat de wet gegeven werd op de Sinai. dan stonden daar de 70 volken erbij. Die hebben net zo hard als de Israëlieten geroepen: ja, wij nemen die wet aan. Dus ze zei: heel de wereld heeft op dat moment geantwoord op de wet van Yahweh. En Yahweh heeft ook constant gezegd dat hij er dus mensen bij wil hebben. Niet alleen van deze stal, de Yeshua zegt het ook, maar ik heb ook nog geschapen van een andere stal die ik erbij wil hebben. 1 Petrus 2 vers 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een voordat volk God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dit schrijft Petrus aan alle gelovigen. En Petrus kijkt niet meer van waar komen ze nou vandaan? Komen ze nou uit Israël? Komen ze nou uit de heidenen? Nee, hij schrijft aan alle Uitverkoren, het uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Dus een volk wat apart gezet is. Door Yahweh. Nou en zo ervaar je dat ook. Je komt tot geloof. Je maakt een keuze. Maar achteraf zeg je van. Ja maar God was al bezig. God had jou al op het oog. En dat zegt Jacobus volgens mij ook ergens. Het bestaat niet dat jij dus tot geloof komt. Omdat je erkent dat Yeshua in het feest gekomen is zonder dat de heilige geest erbij betrokken was, Ron. Hij heeft een schaapskooi, dat is Israël. Maar daarnaast heeft hij nog een andere schaapskooi. Waar hij, maar dat is, als je over Israël praat, lijkt mij, dan heb je het over heel Israël. Dat is over groot Israël. Dat zijn dus de twaalf stammen of de dertien stammen, net, net hoe je het ziet. Hè. Zelfs die in de verstoring zijn en daarnaast een andere stal. En ik vind dat zijn de gelovigen de heidenen, want anders dan komen die niet meer aan bod. Want dan zouden die nergens meer ondervallen. dat geloof ik niet. Die worden geënt. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte... ...opdat u de deugden zou verkondigen van hem... ...die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nou ja, dat is iedereen verplicht die tot geloof gekomen is. Die zou daarvan moeten verkondigen. Die zou daarvan moeten vertellen tegen iedereen om zich heen. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk. Voor niet voor iedereen is het zo makkelijk om te vertellen... Tegen je buren of tegen wie ook die je tegenkomt. Zijn er beide zijn er heel makkelijk in. Maakt niet uit waar ze komen. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen waar ze over gaan praten. Is, joh, ken jij Jezus? Of Yeshua? Nou, dat is niet iedereen gegeven. Soms is het veel beter om door je wandel te doen. Hè? Om te laten zien. Nou ja, in principe ben je dan ook evangelist. Hè? Toch, als je iets goeds doet en iemand gaat daardoor vragen stellen. Hè? Dan bereik je hetzelfde openbaring 1 vers 6 en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid amen en dan heeft hij het echt over het grote volk die dan tot koningen en priesters gemaakt worden openbaring 5 vers 10 en u hebt onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde dus niet in de hemel maar hier op aarde wordt er dus geregeerd je vraagt je dan wel af over wie regeren ze dan? Als iedereen koning is, over wie regeren ze dan? Wie zijn er dan nog op de aarde die geregeerd moeten worden? Nou, kun je jezelf nog uitschrijven uit dit koninkrijk. Als je eenmaal deelgenoot bent geworden van het koninkrijk... kun je jezelf dan uitschrijven, of eigenlijk... De Zegel 18, vers 24... Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet... over inkomstig al de gruweldaden die de goddeloze gedaan heeft en doet... Zal hij in leven blijven? Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft... ze zullen niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn trouwbreuk die hij gepleegd heeft... en vanwege zijn zonde die hij begaan heeft... alleen daarom zal hij sterven. Dus iemand die dus altijd rechtvaardig is geweest... op een gegeven moment dat afzweert... om wat voor reden dan ook... goddeloze dingen gaat doen... zich eigenlijk afkeert van God... Daarvan zegt God, die hoort er dus niet meer bij. En alles wat hij dan voorheen gedaan heeft aan goede daden, zullen niet meer in herinnering gebracht worden. Nou het tegendeel is ook waar, er staat er even iets later, staat dan als een goddeloze zich bekeert. En hij gaat vanaf dat moment rechtvaardig zijn, rechtvaardige daden doen, precies leven zoals God het gezegd heeft. Dan zal er aan zijn goddeloze daden niet meer gedacht worden. Nou, dat is natuurlijk geweldig hè. Dus zeg je 33 vers 13. Als ik tegen de rechtvaardige zeg dat hij zeker in leven zal blijven. Maar hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet. Dus dit is een hele belangrijke. Hij zegt eigenlijk voor moest luisteren van ik geloof dat ik ermee wegkom. Ik ben een rechtvaardige. Maar ik doe onrecht. Dan zullen geen van zijn gerechtigheden in herinnering gebracht worden. Maar in zijn onrecht dat hij gedaan heeft. Daarin zal hij sterven. Dus je kunt proberen natuurlijk mensen voor de gek te houden. Maar God laat zich niet voor de gek houden. Matthäus 10 vers 33. Maar wie mij verlogenen zal voor de mensen, die zal ik ook verlogenen voor mijn vader die in de hemelen is. En dit zegt Yeshua. Dus als mensen op een gegeven moment zich toch afkeren en hem verlogenen, dan verloogt hij ze ook voor zijn vader die in de hemelen is. Hebreeën 10 vers 38. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Nou, dat is een heel duidelijk antwoord over, kun je jezelf uitschrijven? Ja, je kunt je eigen dus uitschrijven. Je kunt je eigen dus echt ja, onderdaan afmaken, zeg maar. Je kunt echt besluiten op een gegeven moment om niet meer Yahweh te volgen, om niet meer Yeshua te volgen, maar om je eigen zin te gaan doen. Sorry, als je nou tegen Yeshua zegt, ik vertrouw niet, althans deze Jezus niet, zien. En terug zeg maar, naar de jodenloof en je, je hebt diezelfde Messias verwachting als de anderen... Nou, ik heb dat niet opgenomen, dat stukje. Maar er staat daar heel duidelijk. Paulus heeft daar een hele scherpe opmerking over. En dat doet vres vreselijk zeer. Maar Paulus heeft er een opmerking over gemaakt. Als iemand Yeshua gekend heeft, ja. hem aangenomen heeft en hem ontkend heeft. Ja. Daarvoor is geen redding mogelijk. Want dan moet Yeshua weer opnieuw gekruist worden. Ik ga het niet rommelen. Ik vind het, het is een heel moeilijk iets. En ik snap wat je bedoelt. En het doet vreselijk zeer en het doet vreselijk verdriet. Ik ben ook ontzettend blij dat wij niet doen te oordelen. Het oordeel is, dat is niet aan ons. Ik geloof ook, het gebed, je hoeft niet te stoppen met bidden. Nee, pas als God op een gegeven moment zegt, van, het is genoeg. Nee, dat is natuurlijk ook een paar keer dat God zegt tegen iemand, nee, volgens tegen Paulus. Ik wil niet meer dat je erover bidt. Dan is het klaar. Ja, je maar je zolang niet de tweede keer kruis. Nee, dat gaat niet. Maar als jij nog steeds de behoefte voelt en je daarin gedragen weet om te bidden. Dan zou ik zeggen, ga ermee door. Want als God, zou zeggen, als God echt duidelijk zou zeggen... het is klaar, je moet daarmee stoppen... Ja, dan, dan is het voor jou klaar. Dan is het een, maar tot zover zou ik gewoon zeggen... blijf gewoon bidden. Ja, dat, is, dat staat in de Bijbel... dat staat verschillende keren. Bijvoorbeeld Paulus, die zegt... ik word geslagen door een engel. En hij heeft drie keer gebeden... totdat God tegen hem zei... Van, uh, dat hij erover moest stoppen. En toen is Het is erover gestopt. Dus het, ja, het komt voor. Wat zijn de grenzen van dit koninkrijk? Zijn er überhaupt grenzen aan dat koninkrijk... Deutonomie 30 vers 1 tot 20. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin Jave uw God u verdreven heeft. Dat gaat dan vooral namelijk over Israël. Maar ik denk dat wij ons ook mogen aantrekken, want wij worden geënt in Israël. En u zult zich bekeren tot Jave uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. U en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel over alles wat ik u heden gebied. Dan zal Yahweh uw God een omkeer brengen in uw gevangerschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen Yahweh uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal Yahweh uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En Yahweh uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden en u zult het weer in bezit nemen. Hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Jawe uw God zal uw hart en het hart van uw nageslag besnijden. Om Jawe uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel. Zodat u leven zult. Jawe uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen. En op hen die u haten en die u vervolgd hebben. Dus de vervloekingen die eerst hem op zijn volk lagen legt u dus nu op zijn vervolgers. En u zult zich bekeren. De stem van Jawe gehoorzaam zijn. En al zijn geboden die ik u heden gebied houden.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 Want dit gebod dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u het zou kunnen zeggen. Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen. Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Mooi is dat hè? Dat het steeds zeg maar, die koppeling is van... Je moet het horen en je moet het doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te doen. Dus wat Yeshua dus aanhaalt, is dus een stukje hier uit Deuteronomie. Wat hij letterlijk aanhaalt: Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Deze kunnen kiezen. Je hebt twee wegen die je kunt gaan want ik gebied u heden, Jave, uw God, lief te hebben, in zijn wegen te gaan... en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden... en zal Jave, uw God u zegen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden... en zal Jave, uw God u zegen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen... en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt... om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep reden, de hemel en de aarde, tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u... En uw nageslacht. Dus de keuze die je maakt is niet alleen voor jou van belang. Maar ook voor degene na jou. Het heeft een gigantische impact. Op alles wat je heen. Door Jahwe uw God lief te hebben. Zijn stem te gehoorzamen. En u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Om te blijven in het land dat Jahwe uw vaderen. Abraham, Isaac en Jacob. Gezworen heeft hun te geven. Filippense 3. Ons burgerschap is echter in de hemelen staat er, Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de heren Yeshua en de Messias. Dat is fout vertaald, want dat staat er namelijk niet. Er staat politeuma, als ik het goed uitspreek. En dat betekent het bestuur van burgerlijke zaken of van een gemeene best. Nou, waar hebben we het over? We hebben het over een koninkrijk wat veel groter is als een gemeene best. Daar is het gemene best gewoon te klein voor. Dus het bestuur van dat koninkrijk is echter in de hemelen, staat er. Nou, dat is natuurlijk logisch, want de heer van dat koninkrijk, de koning zelf, die is in de hemelen. Jammer dat dat zo vertaald is, want het gaat niet over het burgerschap, het gaat over het bestuur van dat koninkrijk. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, dat is dan Yeshua, overeenkomst de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En als hij dat gedaan heeft, dan zal hij alles onderwerpen aan hem, aan de vader die op de troon zit. Amen. Zodraël, adon. I am the